Magnix Ampersen met het NOS Journaal. Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021 afgenomen, lijkt het CBS-cijfers. Bij zo'n overschot gaat het om stikstof die verdwijnt in de lucht en niet wordt gebruikt in de bodem. Dat is belastend voor het milieu. Het stikstofoverschot in de landbouw was in 2021 5% minder dan het jaar ervoor... en was het laagst sinds 2014... Als de daling zo doorgaat is dat nog niet genoeg om de stikstofdoelen in 2030 te halen. Het kabinet wil dat er dan 50% minder stikstofuitstoot is. De politie in Californië heeft enige tijd een wit busje omsingeld in de zoektocht naar de man die dit weekend 10 mensen doodschoot in een voorstad van Los Angeles. Op beelden was te zien dat er iemand over het stuur hing. Of het gaat om de schutten is niet bekend. De politie heeft daar nog niets over gezegd. Gisteravond werd het vuur geopend in een dansstudio in Monterey Park. Daarbij vielen tien doden en raakten tien mensen gewond. Op dat moment waren duizenden mensen op straat om Chinees nieuwjaar te vieren. Als Polen tanks van Duitse makelijn naar Oekraïne stuurt... zal Duitsland dat niet tegenhouden. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Beerbok gezegd... tegen een Franse tv-zender. Dat interview kwam na een top tussen Duitsland en Frankrijk in Parijs. Oekraïne vraagt al langer om tanks in de strijd tegen Rusland. Polen en Finland willen Leopard tanks leveren... maar omdat die van Duitse makelij zijn... is daarvoor toestemming nodig uit Berlijn. In de Krimpenerwaard in Zuid-Holland hebben agenten een man aangehouden... die 167 reed op een weg waar 80 de maximum snelheid is...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 my seed Making me surrender